Op dit moment een sit-down. Het publiek wordt verzocht om te gaan zitten en weer te gaan springen. Springen wordt er gedaan. Al oh, veel gesprongen hier. Helemaal vooraan, met die gigantische check van 12,3 miljoen euro. Het dansje wordt nog even gedaan, het East Sleeper Peak dansje. Ja, ik ga naar mijn helden toe, ik ga naar de vriendinjes van het Glazenhuis. Paul Rabbering, maar... nee, nee, nee, nee, heb nee, nee, ik jullie het nee, verschrikkelijk nee, gedaan? Ongelooflijk, wat een prachtig bedrag. Dit is echt fantastisch. En, en, en, en, en, zo ongelooflijk blij dat kan ik niet je woorden uittrekken. Ga het toch proberen. Het is echt heel gaaf. Waanzinnig. Ja. Hoe, hoe voel je je verder? Want dit is natuurlijk een heel apart moment. Maar hoe voel je je lichaam? gebeurd is. Dat is heel raar. Maar ik heb zoveel energie in mijn lijf opeens. Maar ja, ik, ik denk dat als ik straks thuis kom, dat ik... Ik heb een stekker eruit gehad voor een hele tijd, maar dit is zo gaaf. Ik ga je het ja. eerste doen als je thuis bent. Nou, ik zag Christel net. Ik denk dat we iets kunnen verzinnen. Ja. Gefeliciteerd. Paul, fantastisch gedaan. Ik ga naar Kiel van harte. Ah, oh, Sanne jongen. Uh, Ongelooflijk. Wat ben ik zo trots op jullie, jullie drie, maar vooral op Niel Nederland. Ja, ik wil net zeggen, met z'n allen gewoon, wel, Zo gaaf. Ja. Hoe voel je je nu op een schaal van 1 tot 10? Ja, dit is uh, 12, joh! Ja, 12,3! Precies! Ga ja, feestvieren jongen! goed gedaan! Ik ga proberen die lange te zoeken. Ja, die staat niet. Die heb heel moeilijk te missen. Koen, even ja. met snuffel! Van harte, wat een fantastisch bedrag! Ja, ik kan het gewoon niet geloven, echt niet. Dit is niet normaal, dit. Oh. Ga lekker springen Koen! Ja, Koen die wil gewoon alleen maar feestvieren nu, dat snap ik ook wel. Het wordt verschrikkelijk hard gewonnen! Op Tsunami, dat ze een Eerder nog hier op dit podium en nu wordt die weer gedraaid. En het is niet normaal wat hier gebeurt. Het lijkt echt wel alsof we de WK-finale hebben gewonnen. Maar dit is eigenlijk veel belangrijker wat hier gebeurt: het is namelijk 12,3 miljoen euro opgehaald met 3 FM Serious Event 2019. Wat een ongelofelijk feest! Ja, je kunt je voorstellen, het feest gaat hier nog wel even door. De DJ's zijn in extase. Leeuwarden is in extase. Friesland is in extase. Nederland is in extase. Want dit was het. 3FM Serious Request 2013. Leeuwarden bedankt. Friesland bedankt. Heel Nederland bedankt voor alle mooie donaties. Platen, reacties, alles wat er is gebeurd tijdens het glazen huis. Tijdens Serious Request. Zometeen de 3FM Top Series Request met de meest aangevraagde platen van deze week. Deze fantastische week hier in Leeuwarden. Viranne van Holland die zit er voor je klaar in de studio in Hilversum. Nogmaals bedankt voor al je bijdragers, al je plaatjes, alle lieve woorden. We hebben het met z'n allen gedaan. Fijne feestdagen. Dit was 3FM Series Request 2013. VFM Serious Request 2013 wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlandse Rode Kruis en de gemeente Leeuwarden. VFM Veel interim managers kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movier. Hun motivatie? Als interimmer heb ik behoefte aan flexibiliteit. Als dat nodig is, kan ik bij Movier mijn AOV gewoon aanpassen. Dat maakt het verschil tussen denken dat je een goede AOV hebt en het zeker weten. Ga voor een premieberekening of een goed gesprek naar movier.nl slash zeker van inkomen. Movier, Moviar, de AOV voor medische en zakelijke professionals. Hoe ik, Jan van Skorrel, in 1523 betrokken raakte bij de moord op de paus. Ontdek en beleef het spannende verhaal van Jan van Skorrel tot 19 januari in het Centraal Museum in Utrecht. Ook financials en DGA's gaan naar zeker van inkomen. Duik nu onder in het nieuwe Verzetsmuseum Junior in Amsterdam. Ga terug in de tijd en ontdek zelf de waar gebeurde kinderverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Kijk op verzetsmuseum.org.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 KPN heeft nu KPN compleet. Dat is een combinatie van alles in één thuis en mobiel. En het levert ook nog eens heel veel voordelen op. Zo krijg je bij KPN compleet gratis 45 extra tv-zenders... kun je gratis bellen binnen het gezin... en krijg je gratis dubbele MB's, minuten en sms'jes op je mobiel. Blijvende de voordelen zolang je compleet bent. KPN doet het gewoon. Ben jij al compleet? Check de voordelen op kpn.com slash compleet. Ook voor de voorwaarden. Verzeker je voor 62,25 euro. Ga naar andersorg.nl en stap over. Dit is het nieuws van 37 minuten over Negel of bijna 10 uur. 12,3 miljoen euro voor Serious Request. Goedenavond, ik ben Bart-Jan Kune. NOS om 3. Series Request 2013 heeft een recordbedrag van 12.302.747 euro opgeleverd voor het Rode Kruis. Dat is zo'n 50.000 euro meer dan vorig jaar. Van het geld wordt kindersterfte door diarree bestreden in landen waar geen geld is voor goede hygiëne. Vlak na 9 uur vanavond werden Giel, Koen en Paul vrijgelaten uit het glazen huis hier in Leeuwarden. Zichtbaar geëmotioneerd beklommen ze het podium om te horen hoeveel geld ze deze week hebben ingezameld door zes dagen niet te eten en alleen maar Platen te draaien voor het goede doel. Het eindbedrag van de serious request 2013 is 12.302.747 euro. Goed, heel snel die reactie. Ongelooflijk, ik had het nooit gedacht en het is gewoon geluk. Nederland bedankt. Leeuwen bedankt! Wow. Nederland heeft het hart op de goede plek en dat bewijst dit bedrag. Fantastisch! Giel! Nederland, bedankt! Met z'n allen hebben het gedaan. is het cynisme, we kunnen de wereld redden met z'n allen. Hoppakee! Hoppakee, series request 2014 is in Haarlem. Ook in de rest van de wereld zijn er een hoop serieuze verzoeken voor het goede doel gedaan. Serious Request was dit jaar ook te vinden in Zwitserland, Zuid-Korea, Zweden, Kenia en natuurlijk ook in België. Er is tot nu 2.501.987 euro voor al die goede doelen die gezamenlijk. Dat is dat het eerst werd er in België voor meerdere goede doelen ingezameld. In Zweden haalden drie dj's drie miljoen euro op voor het Rode Kruis. In Kenia ging het er om zoveel mogelijk pakken maandverband te verzamelen... om scholieren zonder onderbrekingen naar school te kunnen laten gaan. Dat is gelukt. De opbrengst van Zwitserland en Zuid-Korea is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Vanavond wat minder buien bij 8 graden. Morgen eerste kerstdag begint grijs en in het oosten valt wat regen. Smiddags middags schijnt de zon bij 7 of 8 graden. Dat was hem, de laatste vanuit Leeuwarden. Fijne dagen en meer nieuws vind je ondertussen op nosop3.nl. 3FM. Zometeen top serious request.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 Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Laatst van een uh, like duim. Op CzDirect.nl heb je al visio van een 5 ,5 euro per maand.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 Promovendum is de nummer 1 in verzekeringen voor hoger opgeleiden, middelbaar en hoger personeel. Geen zorgen. Promovendum.nl Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag ZorgService. U heeft nog maar 7 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw van de en snel. ABS autoherstel. Het eindbedrag voor 3FM Serious Request 2013. 12.302.747 euro. 3FM. De top Serious Request. Serious Radio 3 get run cause they think this shit's cool not knowing we really just protecting ourselves, we entertainers of course this shit's affecting ourselves you ignoramus, but music is reflection of self, we just explain it and then we get our checks in the mail let's caught to paint it, how we can come from practically nothing to being able to have any fucking thing that we wanted that's why we sing for these kids that don't And know all they songs Or for anyone who's never been through shit in their lives Do so they sit and they cry at night Wishing they died Do so they throw on a rap record And they sit and they vibe With nothing to you But with a fucking shit in their eyes That's why we seize the moment Try to freeze it and own it Squeeze it and hold it 'cause we consider these minutes golden And maybe they'll admit it when we're gone Just let our spirits live on Through our lyrics that you hear in our songs And we can sing. It. Yeah. for the moment. Eminem, onder andere aangevraagd door Janna van den Hoeven. 3FM, de Top Serious Request. En daarvoor Brian Adams en Can't Stop This Thing We Started. En daarmee is hij officieel afgetrapt. De Top Serious Request. De platen die jij als 3FM luisteraar hebt aangevraagd en waar je hebt voor betaald. En daarmee heb jij bijgedragen aan dat fantastische bedrag. Van 12,3 miljoen en nog meer. En daarmee heb jij een hele grote bijdrage geleverd. Om kindersterfte door diarree te bestrijden. En ook namens iedereen die op dit moment in Hilversum aan het werk is. Hartelijk dank. Echt wat een week zeg. Wat een week. Wat een fantastische week. En het mooie is. We gaan gewoon nog even nagenieten. En dat doen we ook nog even een hele week. Dit is de Top Serious Request. En die duurt tot en met 3 januari. Alle aangevraagde platen op een rijtje. Dat brengt een hele leuke en verrassende mix aan platen. Dus ga er lekker voor zitten. 3 januari, pik je leven gewoon weer verder op. Tijd voor de eerste kerstplaat die, die voorkomt in de Top Series Request. Marco Borsato en Kerstmis. Onder andere aangevraagd door jou Leon. Hallo Leon. Goedenavond. Een hele goede avond. Hi. Waarom deze plaat? Nou, uh, we hebben afgelopen, uh, ja, eigenlijk twee weken geleden hebben we met, de, de, met mijn dansschool in Tilburg hebben we een eindjaarsoptreden gehad. En een van de show's waar we, een van de nummers waar we ook hebben gedanst, dat is dus uh, Kerstmis van Marco Borsato. Gedanst? Ja. Een ontzettend gezellige swingende jive hebben we er eigenlijk van gemaakt. Mm. Dus ik doe zelf ook als stijldansen dus. Oh. En... Uh, ja, dit nummer brengt door die dans, door die choreo, gewoon ook zoveel gezelligheid, zoveel uh, lol eigenlijk. Vooral ook een terugblik, daarom brengt het ook mee. En daarom eigenlijk dat ik die, die plaats had aangevraagd. Wat, wat, wat goed, ik vind het zo grappig dat je uh, A, aan dansen doet, want ik ken eigenlijk helemaal niet zoveel mensen die daaraan doen. Nou, ja, dat klopt. er zijn ook uh, niet zo heel veel mensen die het, uh, die het, die het doen, vooral, dat? vooral niet zoveel jongeren. Dat valt me ook wel bij ons op de school ook wel een beetje. Hoe komt dat? Um, misschien een beetje een duf imago, maar dat probeer ik eigenlijk als ik, uh, überhaupt als ik zelf aan het dansen ben. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En zo'n stoffig imago heeft het helemaal niet. En je dans dus op kerstplaten, dat vind ik, dat vind ik ook een eye-opener. Ja, niet, niet alleen kerstplaten, maar ook uh, ja, top 40, noem maar op. Van alles en nog, wat daar dansen we wel op. Leuk, en heb je een fijne uh, Serious Request Week gehad? Ja, ja, ik heb uh, ontzettend geluisterd de week dat ik, uh, of tenminste de eerste dagen was ik nog thuis, heb ik alles lekker live kunnen volgen. En uh, nu vanaf een afstandje heb ik ook wel uh, kunnen blijven luisteren naar de livestream natuurlijk. Heel goed. En je hebt het bedrag gehoord, hè? 12,3 miljoen. Oh. Mooi, mooi, mooi. mooi. Ik, ik wil graag dat iedereen de komende uren uh, dat nog eventjes om de zoveel minuten tegen me zegt. Gewoon om het nog even door te laten dringen. Waanzinnig! Ja. Dus jij gaat nu even weer jiven. Nou, um, vooral eventjes proosten, Oh. denk ik. Het, uh, ja, we waren net van plan om een borreltje te pakken hier. Heel goed, dus. heel goed. Ga jij lekker borrelen? Gaan wij hier ja, jiven zeker? in de 3 vm Studio Geen idee hoe ik dat moet doen, maar ik ga het even proberen. Ja, is goed, veel plezier. Dankjewel Leon. Doei. Hoi hoi. Ai, ai. Dit is de Top series Request. Tot 12 uur ben ik bij je. En dit is Marco Borsato in Kerstmis. Kom maar binnen. Het is een tijdje terug dat ik je zag. Maar hier ben je. Gelukkig is er altijd deze dag. Het is Kerstmis. Iedereen weer even bij elkaar. De mooiste dag.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 De liefde heerst en de angst verdwijnt. Gaan onze harten open, zijn de problemen vrij. Ook om elke dag. Request. volg je natuurlijk via 3FM maar ook op 3FM.nl op je mobiel en tv 3FM Met een beetje geluk kan 2014 voor u al heel mooi beginnen Want tijdens de staatsloterij Oudejaarstrekking maakt u kans op de gigantische hoofdprijs van 30 miljoen en vele andere prijzen U heeft nog 7 dagen om een Oudejaarslot te kopen in de winkel of online Staatsloterij, veel geluk ik ben zuinig op mijn gebit, maar ook op mijn geld. Daarom kies ik voor XZORG. Daarmee zet ik budget opzij in plaats van dat ik premie kwijt ben. Ik gebruik alleen wat nodig is. Ik kijk op xzorg.nl met ixorg. XZORG, zelfverzekerd over zorg. Koop voor kerst een oudejaarslot bij Primera. En ontvang dubbele punten op de Primera Spaarpas. Dus...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 Zeker omdat je wel een goede zorgverzekering nodig hebt en omdat niet je hele salaris eraan op hoeft. Je bent al zeker vanaf 65,25 euro per maand. Ga nu naar zeker.nl en sluit jouw zorgverzekering af. Zeker.nl, met de U van Unip. Is uw auto nog niet winterklaar? Kom dan voor 6 januari naar uw Renault dealer en doe de wintercheck voor slechts 9,95. Maak een afspraak op Renaultwintercheck.nl. Sluit je zorgverzekering nu af. Vanaf 65,25 euro per maand. Ga naar zeker.nl. Kom naar weekend.nl voor de grote eindejaarssale. Alleen deze week tot 15% korting op elektronica. Tot 50% op woonartikelen. En tot wel 70% op fashion. Super voordelig het jaar uit. Eerst weekend.nl. 10 uur, Femke Wolthuis met het NRS-journaal. De Serious Request-actie van 3FM heeft 12.302.747 euro opgeleverd. En dat is een nieuw nipt record. De dj's Giel Belen, Paul Rabbering en Koen Zwijnenberg... verlieten het glazen huis in Leeuwarden... en reden door de mensenmassa's naar het podium. En daar zagen ze na het eten van een appel geëmotioneerd de eindstand. Het verschil met vorig jaar is klein. Toen was het eindbedrag 12, maar 3 miljoen euro. Het geld gaat dit jaar naar het Rode Kruis en die gebruikt het om kindersterfte tegen te gaan. Bij de gevechten van de laatste tijd in Zuid-Soedan zijn duizenden mensen om het leven gekomen. Dat heeft een VN-functionaris tegen de BBC gezegd. In het land zijn zeker drie massagraven gevonden. één in Bentiu in het noorden en twee in de hoofdstad Juba. De doden in Bentiu zouden van de Dinka-stam zijn... waartoe president Kier behoort. Zijn rivaal, oud-vicepresident Machar, is van de Nuer-stam. De machtsstrijd tussen die twee heeft tot gevechten tussen de stammen geleid. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd... met een voorstel van secretaris-generaal Ban Ki-moon... om aanzienlijk meer vredestroepen te sturen naar Zuid-Soedan. In Zuid-Soedan zijn al 7.000 militairen... en 900 politiemensen gestationeerd. Er komen nu nog eens... 5500 militairen en 423 politiemensen bij. De katholieke kerken zullen tijdens de kerstdagen... waarschijnlijk weer minder mensen binnenkrijgen dan vorig jaar. De schatting van Omroep RKK is dat dit jaar 1,4 miljoen mensen... naar de nachtmis gaat. 40 jaar geleden, in 1971, werd de mis nog door 3,4 miljoen mensen bezocht. Ook bij de protestantse kerk is het bezoek afgenomen. Om mensen weer voor kerkbezoek te interesseren... heeft de protestantse kerk Nederland de afgelopen tijd... met een spotje geadverteerd. Het weer. Vannacht en vanavond in het westen een paar opklaringen. In het rest van het land is het bewolkt. Morgen eerst grijs en in het oosten nog wat regen. Maar morgenmiddag droog en dan schijnt de zon van tijd tot tijd. En dan wordt het 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM. Zometeen meer Top Serious Request. Ik ben jouw zorgverzekering wat je situatie ook is, op fbto.nl kun je mijzelf samenstellen en het hele jaar door aanpassen. Bijvoorbeeld omdat je ergens last van krijgt of omdat je er weer vanaf bent. Oh. En dat voor een scherpe basispremie van 88,50 euro per maand. Jij kiest, want ik ben de enige zorgverzekering bij wie je modules aan- en uit kunt zetten. Weten hoe je dat doet? Check fbto.nl. Jij kiest, fbto. in een kanje van een kerstboom met bijpassend huis? En de keuze uit een veelzijdig vacatureaanbod? Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Hulde aan alle Nederlanders die veel bewegen, gezond eten en bewust leven. Voor al die Nederlanders is er nu Mens Budget. Dan betaal je minder premie voor uitstekende zorg. Leefbewust en kiesbewust. Voor Mens Budget. Nu al vanaf 66,50 per maand. Kijk op mensis.nl slash budget. Mensis. Meer mens, minder premie. 1200 vacatures op HBO en WO niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Het eindbedrag voor 3FM Serious Request 2013. 12.302.747 euro. 3FM Top serious request. Serious radio. 3 FM. Zonder Erasmus op nummer 2948 in de Top Series Request. BFM. De Top Series Request. Welkom bij de Top Series Request. het van de geweldige Series Request week in Leeuwarden. Waarbij, en ik zeg het nog maar een keer, want het land nog niet helemaal bij mij. 12 miljoen. 302.747 euro. Ter bestrijding van diarree en daarmee het voorkomen van onnodige kindersterfte bij elkaar werd gebracht. En deze lijst, deze lijst, platen die je hoort tot en met 3 januari, is het resultaat van die week. En van het verzamelen van al die platen. Voor geld. Als jij als 3FM Luisteraar een plaat hebt aangevraagd, maar dan komt die voorbij. Daar hebben ze allemaal in een rijtje gezet. Ja, en uh, na nummer 2948 komt dan logischerwijs. Nummer 2947. The Rhythmics en There Must Be an Angel. Aangevraagd onder andere door Hilde Gersjes. Door uh, de heren mevrouw A. Uh, Veldhuis. Sarah van Loenen heeft erom gevraagd. Olga Bredenbach. Uh, Adi drink vroeger om. En uh, W. Frederiks. Nou, in dit geval doen we niet moeilijk. Het <tieding> is een beetje een kerstplaat, hè? Met engelen. Want oh, het is... Was oh. No! lopen hoog op hier in de 3FM studio. Ik heb de neiging met deze plaat om heel hard mee te galmen. Ja, dan kan ik iedereen even goed tegen. Mijn excuses daarvoor. Ik zal het ook vooral met de microfoon uit blijven doen. Your Rhypnix hoorde je en dermate be an angel. 3FM, de top serious request. En een engel, dat zijn natuurlijk allemaal. Alle lieve luisteraars die platen hebben aangevraagd... en daarmee geld hebben opgebracht voor deze fantastische week. Serious request. En iemand die dat heeft gedaan, iemand met een hart op de goede plek. Ben jij Sabine? Hallo Sabine. Goedenavond. Hallo. Hallo. Jij hebt een plaat aangevraagd speciaal voor de drie helden. Voor Koen, voor Paul en voor Giel. Ja, dat klopt. Waarom dan top. deze plaat? Nou ja, ik vind YouTube sowieso altijd top. En als het dan ook nog een kerstplaatje is... met dan ook nog de titel van... Alsjeblieft, kom naar huis met kerstmis. Oh. Ja, wat, wil, wat is er nog toepasselijker? Ja, ja, ja, ja. En ze zijn nu lekker naar huis. De mannen. En welverdiend. Heb je de hele week gekeken en geluisterd? Helaas niet, want uh, ja, met werkzaamheden... Ik kan slechts in de klas uh, 3FM aanzetten. Ik no. probeer het wel eens. No. Voor mijn groep, de pelikaantjes. Op SBO Ik... De Horst. Maar... Ja, dat vindt mijn baas niet altijd even nee. leuk. Dus, uh... Nou, dan moet mijn baas met jouw baas gaan praten. Want mijn baas zou dat volgens mij een heel goed idee vinden. Ja, ik denk het ook. En ik denk <laughs> de kids ook, hoor. Ja. <laughs> Sabine, mogen we je nog eens hartelijk bedanken. We gaan hem gewoon nog een keer draaien. You two. En uh, Christmas, baby, please come home. Fijne kerst, hè? Ja, hetzelfde. Dag, juf Sabine. Dag. It's Christmas. Baby, please come home. da <laughs> The top serious request. Miranda van Holland. Go to power! Hey! Hey! Like the guy as a whip, I snap attack. What's the back? In this thing called rap. Bring like a double, I'm double on a heavily level. right in the base, turn up the trouble. Drive on my day and night all the time. Seven, fourteen, blind, the blind. Maniac, radiac, win in the game. I'm the Lyrical Jesse J en wel op nummer 2945. Aangevraagd door uh, Anneke Koops, door Cindy Rongen... met een hele mooie reden, namelijk voor de drie dj's in het glazen huis. Jullie stralen kracht uit om, om dit vol te kunnen houden. En dat alles voor een geweldig doel. Dan Kitty, die wil hem horen, omdat ze na 14 jaar heeft besloten... ik ga mijn studie gewoon eens een keer afmaken. Goed bezig 3FM, nou dankjewel Kitty. En dan Jolande, omdat ze jarig is en dit is haar favoriete plaat. En Jessica wil hem horen... Onze nachtdienst genietend van Series Request. Wat een goede actie! Lies van Lawrence en Jessica. Dit is de top Series Request. Alle platen die afgelopen week aangevraagd zijn en waar veel, veel, veel, veel, veel geld voor betaald is. Op een rijtje. En dat geeft een hele leuke mix. Zo ga je ineens van Snap met de Power naar een heel ander type liedje. Ook heel mooi: Tears for Fears. Views. The common kind of man on love train rides from coast to coast. DJ's the man we love the most. Can't you be, could you be, squeaky, clean, It's smashing the old. After my pursuit is the headline, says you're free to choose. There's ain't on be some money shoes. I want to do Je hoorde Tears for Fears. 3FM, de top serious request. Hallo, daar Romee. Hallo. Romee uit Zijst. Ja, dat klopt. En je hebt een kleine. Ja, ja van vier jaar. En die is al haar hele leven uh, een karo fan. Ja, zo, uh, zo ongeveer wel. Dat was is dat is uh... iets om te kunnen zeggen, maar dat is natuurlijk ja. ook waar. Ja, ja, ja. En het is ook zo grappig, want ze herkent haar stem. Dus ook he, andere nummers die ze... Verder nog niet heeft gehoord, dan uh, kun je aan de vraag van wie hoor je. En dan uh, zegt ze: Carol Emerald. Echt waar? Ja, ja. Dat, dat kan ze ook gewoon zeggen? Ja, al, ja, ze praat sowieso al heel. Of tenminste. Ja, met vier S moet ze S dan wel een keer kunnen. Hè? Ja, ja, ja, sorry. Ja. Ik heb geen ja. kleine ja. kinderen zelf, dus <lacht> ik heb geen idee. Nee, is, nee met vier dat, dat begrijp ik nog wel. En was haar eerste woordje nou ook: uh, Carol, Carol? Nou, het, het, het was helemaal een K, maar het was Kikker en Ketting. Maar wow. komt in de buurt, toch? Geen, geen papa, mama, maar Kikker of Ketting. Ja, precies. Ja. Wat een intelligent kind. Ja, dat kun je wel zeggen. En goede nee, smaak. Ja, ja, ook dat. dat het, we, ze zit, uh, ze zit op, nu op school. En dan uh, krijgt ze wel eens uh, een vriendenboekje mee van school. En dan vraag je aan haar van, nou hè, welke muziek vind jij nou leuk? Nou ja, dan... Uh, zij is Carol Emerald. Ja, ja ja, ik ja, snap dus het. Dat moet, ja, dat moet ik dan altijd opschrijven. Heel goed. Heb je Carol gezien bij de eindshow vanavond? Ja, zeker. Goed, Met haar hè? de donatie. We hebben voor de televisie gegeten oh, ervoor. Oh, wat ja. goed zeg. Ja. ja. En ze stond mee te swingen, hoor. Wat goed. Ja, ze was fantastisch. De... Mr. de props ja. erbij. Ja. ja. Romee, dank je wel. Ja, graag gedaan. Dank je voor je donatie. Ja. En voor je goede verhaal. En een groet aan je kleine meid. Ja, dat zou ik zeker doen. Ja, the room is and the is En zo meteen krijg je dan een hele andere plaat. Dat is het leuke van de Top Series Request. Het is een lijst die door jullie is samengesteld. En de volgorde, ja, die is... Die, die had niemand kunnen bedenken. Die is, gewoon, die is ontstaan. Dat heeft zo moeten zijn. En dat levert een hele frisse lijst op. En een hele positieve lijst. Sterker nog, dit is de meest positieve muzieklijst ter wereld. Omdat we samen helpen uh, iets te betekenen voor het Rode Kruis. En D.R.E. mee kindersterfte en iemand die daar zeker een bijdrage aan heeft geleverd. Ben jij Simone? Hallo. Hallo daar. Goedenavond. Jij had om Ladies Love Cool James aangevraagd. Ja, klopt. Voor man. mijn man. Ja. Is dat zo'n uh, LL Cool J fan of ben jij een LL Cool J fan? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen mijn man. En het is echt, uh, echt nostalgie. Echt iets van vroeger. En um, ja, die vond hij vroeger hartstikke goed. Dus ik dacht, nou, dan vraag ik die voor hem aan. Dat lief. Ja. Heel goed. Je, je klinkt ook alsof je hem heel lief vindt, je man. Ja, hij is ontzettend lief. En ik heb er ook bij gezet. Hij is ook ontzettend lieve vader voor onze twee kinderen. En um, ik vraag eigenlijk elk jaar een plaats aan van Guus Meeuwens voor mezelf. En nu dacht ik, nou, nu doe ik het voor Ton. Ik, ik, omdat hij dat verdient. Ik vind het contrast ook zo leuk. Ja, Guus leuk Meeuwens is dat, jou. Hè? ja. ja. <laughs> en LH ja. Cool J voor Ton. Wat goed. Ja. Hey, Wat je tot. komt uit Haarlem. Nou, ik kom uit, uit Hoofddoort, maar dat is in de buurt van Haarlem Hè? inderdaad. En uh, wij zijn al een beetje druk bezig wat we volgend jaar gaan doen voor jullie. Hou op! Echt? Ja, ja we kunnen niet wachten. <laughs> nou, jij ja, had je het is goed. Uh, nog een jaartje, maar... Uh, ja, ja, echt, maar nou ja, dan uh, kunnen we een nou ook verzinnen. Ik heb een dochter van tien en die vindt het ook geweldig. Gaat leuk zeg. Dus uh, ja, we zijn nu al wat aan het verzinnen. Oh, oh, oh, oh. Nou ja, je, ja, je hebt een jaar. Te gek. Wat goed dat je al ja. begonnen bent. Je bent. Ja, waarom niet? Je, je bent wel officieel uh, de, de, de allereerste die bezig is met Series Request A 2014. Nou, maar toch heel belangrijk. De aftrap hebben we dan zojuist al gehad. Ja, inderdaad. <laughs> Simone, mag ik je alvast heel hartelijk bedanken... sowieso voor je bijdrage dit jaar. En dan, uh, dan komen we elkaar ongetwijfeld volgend jaar weer tegen. Oh, dat weet ik zeker. Heel graag gedaan. En nog uh, heel veel succes en fijne dagen. Dankjewel, Jij ook. Oké. Okay. En liefst aan doen. Dag. Dag. Dag. Doeg, doeg. Ja, wat fijn, hè. En nou, wat ik zeg, het is een positieve lijst. Het is een positieve lijst, maar ook een verrassende lijst. Wat heel verrassend op nummer 941. Supertrampje. Ja. Goodbye stranger, O'Glucks. It was an early morning yesterday. I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Like a king without a castle. Like a queen without a... maakt natuurlijk The Darkness. En don't let the bell send. En die werd onder andere aangevraagd door Ariane, door Maya, door Anne, door Karin, door Rick, door Evelien, maar ook door iemand met zo'n fantastische achternaam. Hallo Julien. Goedenavond. Hallo, doe mij eens een lol en noem jouw achternaam eens. Maureen de Chateleur. Nee. BFM, de top serious request. Zeg, ben je al getrouwd? Nee, ik ben nog niet getrouwd. Oh, sta je daar open voor? Eh... Uh, nou, wie weet. <laughs> Wat een coole achternaam heb jij, zeg. Dankjewel. Ja, hoe kom je daar nou aan? Eh... Uh, ja, verre Franse voorouder. Dat is echt uh, 16e, 17e eeuw. Dus, Julien uh, de Chateleur. Ik, uh, ik vind je wel heel riddelijk. Ja, dankjewel. En, en dan wilde je The Darkness horen met time. Ja, dat klopt. Waarom die plaat precies, Julien? Eh... Uh, ja, we hebben afgelopen, of ja, net na Sinterklaas, ging het op Facebook op een gegeven moment een lijstje rond met hele foute kerstplaten. Ja, en dan kwam die toevallig bij en op een of andere manier sprak die me toch wel heel erg aan. Ja, dus, ik snap het. Ja, Eigenlijk is het een beetje een, een, ja, een guilty pleasure van mij ondertussen. Ik snap het ook, wij stonden hier ook uh, in de Air Guitar in de 3FM Studio hoor. Ja, dus uh, zo op die manier uh, ja, komt hij direct. De teun ja. ja, ik snap hem helemaal. Julian mag ik je hartelijk danken voor je donatie en voor je plaat. Dankjewel. En je prachtige achternaam natuurlijk. <tie> Nou, nou een avond. Ja, dankjewel. Tot ziens. Dag, dag, dag. Hallo. Houdoe. nou ja, zeg dan. Houdoe, wat, met zo'n achternaam. Goed, gaan wij door met de uh, top-serious request. En daarmee belanden we op nummer 2939. Aangevraagd door Koen Liebrecht uit Arnhem. Hardie Nagelhout uit uh, Wousend. Wat dacht je van? Marcia Sui uit Son en Breugel. En ook Cas en Maarten wilden deze horen. Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Nou heb ik onlangs een foto gezien van een kampeertent in de vorm van het hoofd van Lionel Richie. Dit is geen grap. Je komt een nacht kamperen in zijn hoofd. Dat lijkt me dan nou ook echt fantastisch. Misschien iets voor een serious request volgend jaar. Misschien er al heel veel geld voor krijgen. Ja, of, juist, of juist niet. Hm. Hm. Week. En de komende week dansen we vrolijk verder, want dit is de Top Series Request. En het goede nieuws is: die gaat door tot uh, 3 januari. Ah, dus blijf in de buurt van je radio. Dit gaat nog heel gezellig worden. Nu met Offspring. Come on and play. You gotta keep them separated. Rated.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 60% van onze verzekerden wil graag onbeperkte fysiotherapie. Herkenbaar? Zorgcollectief FNV Mensis heeft al een aanvullend pakket... met 100% fysio vanaf 24,25 euro per maand. Stap nu over en krijg 25 euro instapvoordeel per persoon. Kijk op fnvmensis.nl Er wordt nogal eens gedacht dat zonnepanelen... alleen energie opwekken bij zonnig en mooi weer. Maar ook je winter wekken zonnepanelen energie op zelfs tijdens bevolkt weer, geeft de zon u energie. En wist u dat de zon in één uur meer energie geeft dan iedereen in een jaar verbruikt? Daarom is de zon voor ons de mooiste energiepartner. Nu om, partner van de zon. Ook 100% visio voor een scherpe premium, maar nog geen FNV-lid? Ga naar fnvmensens.nl Jan Linders Supermarkten bestaat dit jaar 50 jaar. En dat vieren we samen met u. Van feest maak je samen. Jan Linders, al 50 jaar het voordeel van het zuiden. Stop met dromen. Start met daten. Schrijf je nu gratis in op de grootste en meest gewaardeerde datingsite van Nederland. Relatieplanet. Voor een echte relatie. Jan Linders Supermarkten zijn op zondag 22 december open. Kijk op de poster in de supermarkt of op janlinders.nl openingstijden welke open is. Ik weet ongeveer welke tandartskosten ik ga maken, dus waarom zou ik dat verzekeren? Ik kies voor X-Zorg. Daarmee zet ik budget opzij in plaats van dat ik premie kwijt ben. Ik gebruik alleen wat nodig is. Ik kijk op ikzorg.nl met I -X -O -R G. Ik zorg. Zelfverzekerd over zorg. de putten met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd... met het voorstel van secretaris-generaal Ban Ki-moon... om aanzienlijk meer vredestroepen te sturen naar zuid soedan Dat land zat op de rand van een burgeroorlog. In het land zijn al 7000 militairen en 900 politiemensen gestationeerd. Daar komen nu nog eens 5500 militairen en 423 politiemensen bij. Bij de gevechten van de laatste tijd in zuid soedan zijn duizenden mensen om het leven gekomen. Dat heeft een VN-functionaris tegen de BBC... Gezegd. In het land zijn nu zeker drie massagraven gevonden. één in Bentiu, in het noorden, en twee in de hoofdstad Juba. De Serious Request-actie van 3FM heeft ruim 12,3 miljoen euro opgeleverd. Dat is net iets meer dan vorig jaar. Het verschil is 51.000 euro. Het geld wordt dit jaar door het Rode Kruis gebruikt om kindersterfte door diarree tegen te gaan. De katholieke kerken zullen tijdens de kerstdagen... waarschijnlijk weer minder mensen binnenkrijgen dan vorige jaren. De schatting van omroep RKK is dat dit jaar... 1,4 miljoen mensen naar de nachtmis gaan. 40 jaar geleden, in 1971, werd de mis nog door 3,4 miljoen mensen bezocht. Om mensen weer voor kerkbezoek te interesseren... heeft het protestantse Kerk Nederland de afgelopen tijd met een spotje geadverteerd. Een rijke zakenman is thuis in de Amerikaanse plaats Windsor doodgeschoten. Hij stond bekend als de man van 6 miljoen kerstlampjes. De 87-jarige John Chacardos haalde met de kerstverlichting op zijn landgoed geld op voor de plaatselijke voedselbank. Belangstellenden mochten tegen betaling over zijn landgoed rijden en van zijn kerstverlichting genieten. En wie de zakenman nu heeft doodgeschoten is onbekend. Het weer nog vanavond en vannacht van het westen uit. Een paar opklaringen. In de rest van het land bewolkt. Morgen eerst vrij grijs. In het oosten valt nog wat regen. Morgenmiddag wordt het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Het wordt 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal 3FM. Zometeen meer Top Serious Request.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 Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Hoera, de zorgverzekering van HEMA. Een basispremie vanaf 69 euro per maand. Zelf kiezen uit ruim 35.000 zorgaanbieders... en het hele jaar 10% korting op bijna alles van HEMA. Ga naar hema.nl slash zorg. Echt HEMA. Wij zijn Promovendum en bieden al 4 jaar op rij... de meest complete zorgverzekering tegen de laagste premie van Nederland. Promovendum is de nummer 1 in verzekeringen voor hoger opgeleide, middelbaar en hoger personeel. Geen zorgen. Promovendum.nl U heeft nog maar 7 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Het eindbedrag voor 3FM Serious Request 2013. 12.302.747 euro. The top serious request. Serious Radio. 3 FM. Oh so this is Christmas. And what have you done? Jon en een Joko Ono. Ik hoorde hem vanmorgen ook. Giel draaide hem in het glazen huis. 3 De Top Serious Request. Tijdens de laatste dag van Serious Request. Want de heren zijn uit het huis. Het zit er voor hen op. Ah, misschien zijn ze al wel lekker thuis inmiddels. En Jan aan het bijkomen. Wij gaan hier door met de top serious request. Tot en met 3 januari, maar liefst. En het is de meest positieve muzieklijst van Nederland. Want iedere plaat heeft geld opgebracht. En dat geld wordt ingezet door het Rode Kruis... in de bestrijding van diarree en daarmee ook de bestrijding van kindersterfte. Daar heb jij als 3 luisteraar een belangrijke rol in gespeeld. En daar zijn we heel, heel, heel erg blij mee. Sterker nog, het heeft maar liefst 12,3 miljoen opgebracht. Ja, mocht je de afgelopen anderhalf uur onder een, onder een steen hebben gezeten. 12,3 miljoen mensen. 12,3 miljoen euro. ...heeft de afgelopen week series Request opgebracht. En daar zijn we echt heel blij mee. En veel lieve luisteraars zijn er ook bijzonder blij mee. Er komen een heleboel appjes en uh, sms'jes binnen. Uh, allemaal natuurlijk complimenten voor Koen, voor Giel en voor Paul. Uh, Topgozers, helden goed gedaan. Helemaal super. Um... En hier een hele mooie. Jullie zijn goede mensen. Mensen die doneren. Er zijn mensen die hebben echt geld nodig. En door jullie wordt de wereld een klein stukje beter. Dankjewel. Uh, Inzijm. Geloof ik dat er staat moeilijk voor mij hoor. En dan Anouk. Bedankt 3 We hebben ons als Rode Kruis vrijwilligers de hele week keihard. En met enorm veel liefde ingezet in het huis. En rond het huis in Leeuwarden. We zijn nat geregend bij de brievenbus. En talloze telefoontjes in het callcenter. Later zijn we dan helemaal gesloopt maar stuiteren naar huis van het eindbedrag. Tot volgend jaar inhalen Ja, tot volgend jaar, Anouk. Ja, mensen kijken alweer helemaal vooruit naar volgend jaar. Maar eerst maar eens even door deze top-series-request heen. Um, sterker nog, we vinden daar op nummer 900 en 2936. Go Back to the Zoo en Beam me Up aangevraagd. En betaald door Eddie Visser, uh, Katharina Kroon... en uh, Timon S Somsen. Ja, Somsen. Niet Samson... Maar soms... Nou dankjewel. Dream me up dus. Dat klopt. Linda Land? Ja. Dat klinkt een beetje als een stripheld. Ja, ben je een, stri... dat ik niet. Ben je een stripheld? Nee? Nee, nee, echt niet. Wow. Ik vind het wel mooi. De avonturen van Linda Land. Ik geloof ja. het meteen ook. Ja, het zou echt ja, uh, ja, het klinkt goed. Linda Land, de, de strijder voor vrijheid. Ja, zoiets. Is, is, dat, dan, is dat dan de link uh, met de plaat van uh, George Michael die we horen? Ja, dat is ik gewoon een mooi nummer, ja. En uh, ik zat zo te zoeken in die lijst. Ik dacht, nou, die is het dit jaar. Ja? Vraag ja. je elk jaar een plaat aan voor Serious Request? Ja. ja. ja. Oeh, wat leuk. Wat zit je vorig ja. jaar? Uh, Watching Mathilde. Uh, oh. Tom Schwaberts Blues, ja. Ook mooi, ook ja. mooi. Ja. En dit jaar dacht je, ja. ik doe heel wat anders. Ik doe heel wat anders, ja. Hé hey, Linda, er is een, een reden dat ik jou bel, want uh, ja. we hebben dan zo'n mooi bestand hier met allemaal namen uh, van lieve luisteraars die een plaat hebben aangevraagd en daar staat dus mm -hmm. Linda Land, jawel, ja. uh, uh, <tosses> dol op je achternaam, um, bij de plaat van George Michael, want er staat ook een mooi verhaaltje bij. Ja. Wil je me dat vertellen? Ja, ja dat wil ik vertellen. Uh, onze zoon, Phil, die is nu zeven. Maar toen hij acht maanden was, toen had hij een uh, virus... waardoor hij heel erg moest uh, spugen en heel veel diarree had. Ja. En dat hebben uh, we wel een paar jaar, uh, nou ja, even een dag, twee dagen aangezien. Maar het werd steeds erger. En hij uh, bleek uh, op een gegeven moment uitdrogingsverschijnselen te hebben. En ja. uh, is opgenomen geweest in het ziekenhuis voor vier dagen. En ja, eigenlijk... ja. Kijk, in het ziekenhuis heb je dan weer kindjes die nog veel zieker zijn dan hij is op dat moment. Maar als je het relateert aan de problematiek van diarree van dit jaar, van hmm? Serious Request, 3 Dan denk ik van: wow, weet je, hij is een paar dagen aan het infuus geweest. En uh, is weer op krachten gekomen. En uh, is gewoon een hartstikke gezond kind. Maar voor heel veel kinderen is dat natuurlijk uh, ja, absoluut niet nee, het geval. Nee. Die krijgen die kans niet om te herstellen. En Ach, oh, met dat in één keer, dat, ja. ja. Hmm? Precies dat. En dat realiseerde ik me vlogt in een ja. keer heel erg. Dat dat goed. Cool. Ik ga ja, toch nog even een plaat aanvragen. Heel goed, Linderland. Heel ja. goed van je. Ja. Ja. Ja, jij begrijpt als geen ander wat een heleboel van die moeders en vaders moeten, moeten meemaken. Wanneer mm. hun kind komt te overlijden door gebrekkige hygiëne en uiteindelijk komt te sterven aan diarree. Um, dank je voor je verhaal. Ik ben blij ja. hè, dat je zoontje inmiddels zeven is. En ik, ja. ik zie er naar uit dat een heleboel meer kinderen, uiteindelijk zeven en nog ja. veel ouder nou. worden. Ik ook, ik ook. Dankjewel, Linda. Ja, jullie ook bedankt. Super. En, hey, en fijn een fijne opbrengst. Ja, ja, jullie ook. Goed, hè? 12,3 ja, miljoen. 12,3 ja, wow. miljoen. Woehoe. Prachtig. Oh, Zijn terug te vinden in de Top Series Request. The Rolling Stones. It's only rock and roll, but I like it. En dat is nog steeds helemaal waar. Op nummer 2934 vind je ze in de Top Series Request. En logischerwijs komt daarna. nummer 2933. En daar vinden we Matlanger. En You're not alone. Aangevraagd door een aantal lieve luisteraars. We gaan eens even een lijstje erbij halen. Met name van mensen die Mats Langer hebben aangevraagd. Even kijken. Uh, Marcel, Chantal, Celesta en Kimberly. Allemaal voor Mats Langer. En Kimberly zegt, supermooi nummer. En ik ben een beetje verliefd op deze Deense Zanger. In a way it's all, a matter of time. I will not worry for you, you will be just fine Take my thoughts with you, and when you look behind You will surely see a face that you recognize Yeah, that you're not alone I'll wait till the end Distance that makes life a little hard. Two minds that once were close now so many miles apart. I will not falter though. I'll hold on till you're home. Yeah, yeah. Save the back where you belong and see how. We zitten er middenin, uh, sterker nog, is het pas het tweede uurtje van de Top Serious Request. en We gaan door tot en met 3 januari. De platen. Aangevraagd en betaald door de drie filmluisteraar. luisteraar Allemaal ten bate van Serious Request. De strijd tegen diarree. En in die lijst, daar vind ik... Op nummer 2932, Destiny's Child en Survivor. Aangevraagd door jou, Mart. Mart, hallo. Hey, goedenavond. Een hele goede avond. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja? Ja. Heb je een beetje genoten van afgelopen week? Uh, het, het was een rare week voor ons, maar, uh, maar zeker, zeker genoten. Ja, ja, absoluut. En met een rare week bedoel je uh, datgene wat je hebt doorgegeven uh, via het callcenter? Ja, klopt. klopt. Ik, ik zie een, een, een verhaal over een pasgeboren neefje. Ja, klopt. Hoe gaat het daarmee? Uh, nou, het bijzondere was dat wij. Uh, jullie hebben vrijdag volgens mij het nummer gedraaid. En, ja. en vrijdag hebben we te horen gekregen dat. Uh, nou, dat alles uh, goed gaat komen met hem. Dus dat was, uh, dat was bijzonder nieuws. Dat was heel erg leuk. Ja, want voor de duidelijkheid, Riff. Uh, uh, uh, is net iets meer dan een week, hè? Ja, ja klopt. En lang in het ziekenhuis. ging het niet zo heel goed mee? Nee, nou, het was. Uh, op nou, een hele slechte start, zoals we dat noemen. Uh, op de Intensive care gewoon. Ja, dat zag er niet heel goed uit. Uh, vooral omdat hij, uh, nou ja, dat ze dachten dat hij veel zuurstofgebrek uh, zou hebben. Maar uiteindelijk uh, uh, bleek dus ja, toch een soort van wonder. Te gek, zeg. Van harte. En dat maakt een fijne kerst. Ja, zeker weten, zeker weten. En je plaat staat natuurlijk in de Top Series Quest. Dus je hoort hem nu voor de tweede keer voorbij komen. Ja, goed om te horen. Mart, ik wens jou een hele fijne kerst. Ja, jullie, jullie ook. Uh, goede uitzending nog. Dankjewel. En uh, de lieve groetjes aan je kleine neefje Riff. Ja, dankjewel. Zet, ik een klein, zet een klein radiootje bij hem in het ziekenhuis. Ja. Het is heel ja. goed voor kinderen, heb ik wel eens gehoord. Oké, okay, ik zal het doen. Dankjewel. 3, 3, 3FM Melander van Holland. Darling, you got to let me know Should I stay or should I go? If you say that you are mine I'll be here till the end of time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 Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble and if I stay it will be double so come on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 Now Ik zou jullie adviseren om vooral te blijven. Je hoorde de clash en should I stay or should I go? Volgende plaat in de top series request is van Velofsky Christmas was a friend of mine. En hij is echt ontzettend veel luisteraars aangevraagd. Aard uh, Kaart Kelderman, wie kent hem niet. Debbie van Olstein, uh, Maurice Beers, Martin Bummer, René van der Jacht, uh, Joyce Dix, Tineke Den Boer, Powning Keizer, Lady Maaskant, Josinta Sarko, wat is een bijzondere naam? Annemarie Malonda. Marty Lammerts, Hans Overdam, Leo Langdijk, uh, Damedea, ja, niet zo echt waar. Uh, Tebus, Steppes, Karina Tebus, Woustra, Willem Siebers, Mark Timmermans, Wilmke Man Manongeluk, ja jongens, ik hou er gewoon mee op. Een heleboel mensen vragen om deze plaat van Velofsky. Every year With Easter bunnies, birthday cards, and seaside outings in the summer, only to break the law. Gap of time that stretched between the one and the other Christmas. Christmas in the 60s was fine. Was it real it seemed And love a would as yet Not obscene Oh no Watching the season parade Dying trees and neon stars And plastic sanders For a penny urging To celebrate Oh. Mm -hmm. Request Week, die maar liefst 12,3 miljoen euro opbracht. Allemaal. Dankzij jou, de lieve 3FM-luisteraar en natuurlijk al die prachtige vrijwilligers van het Rode Kruis en al die geweldige acties door het hele land. Te gek, hoor. Te gek. Volgende plaats in de top Series request-lijst vinden we op een mooi getal. 29-29. dit en Salva Mea. 2228 in de top series Quest. Daar staat deze Primal Scream en rocks. Johan. Ja. Is het echt waar? Wat is echt waar? Je, je weet het nog niet. Ik weet het echt dat ik niet Nee. Is het meer of minder dan 5 miljoen, denk je? Ach, veel meer. Is het meer dan 8 miljoen? Nog meer. Is het meer dan 10 ik denk iets meer. Oeh, ik ja, iets, iets meer. Ik hoop iets meer. Is het meer dan 11 miljoen? Ja, ik, nou, ik hoop erop. Ik zeg ja. Oh, ja. Het oh, eindbedrag oh, voor 3FM Serious Request 2013. 12.302.747 euro. Ja! Oh, dat is echt het, niet Ja, jij wist het dus nog niet. Nee, nee, ik kom echt net thuis. Ik word gebeld door jullie. Nou ja, uh, uh, uh, uh, uh, bij deze is het ook uh, een deel van jou. Wij willen jou ja, daarvoor ja. bedanken. En, en uh, jij hebt dat voor elkaar gekregen... door uh, Marvin Gaye en... I heard it through the grapevine aan te vragen. En ja, juist. Met plezier draai ik die nog even voor je. Wat zeg je? Ik zei met plezier... Draai ik die nog even voor je. Oh ja, helemaal super. Ja. Ik ben een kan, beetje zwoel van Marvin Gaye. Ja, juist. Ja. Je ik, dan, krijg je recht, ik krijg er echt de rillingen van. Nou, Zet de radio nog <laughs> dan maar heel hard aan, Johan. Dat ga ik zeker doen. de 3FM-studio's inschuiven. Wat toepasselijk, hè? Hij beweegt ook heel sensueel op zo'n plaat van, uh, van Marvin Gaye. Herman gaat zo meteen verder met de top series request na 12 uur. En daarna gaat hij nog verder en nog verder en nog verder. Want 3 januari zijn we uiteindelijk pas klaar met die geweldige lijst positieve platen waarmee zo ontzettend veel geld is opgehaald. Ten bate van Serious Request. Ik ben er morgenavond weer van 9 tot 12 met uh, mijn deel van de top Serious Request. Dit is mijn laatste plaat voor nu. Aangevraagd door Anke, Annemarie, door Inge, door Ton, door Bonnie en door Caro. Dank jullie allemaal voor Outcast en een bosje roses. Een fijne kerstnacht en tot morgen. and crash, crash, crash into a ditch. Just playing.